Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een steekincident op de parkeerplaats van een hotel in Akersloot in Noord-Holland is iemand om het leven gekomen. Over de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en lag in de berm van het parkeerterrein. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd te reanimeren. Israël heeft een ontmoeting van vijf Arabische buitenlandministers... in de Palestijnse stad Ramallah op de Westelijke Jordaan-oever tegengehouden. De westoever is alleen te bezoeken met toestemming van Israël... maar die kregen de ministers van Egypte, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië... en de Verenigde Arabische Emiraten niet. Ze zouden in Ramallah samenkomen om een internationale conferentie voor te bereiden... waar onder meer zal worden gesproken over een Palestijnse staat. Daar is Israël fel tegen... De Arabische ministers zijn boos over het blokkeren van het bezoek. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in het westen van Duitsland zijn twee mensen om het leven gekomen. Onder hen is waarschijnlijk de piloten, zegt de politie. Het vliegtuigje stortte neer op een huis. Volgens een getuige maakte het toestel vlak daarvoor lawaai en vloog het laag. Vervolgens zou het de zijkant van het Duitse huis hebben geraakt. De Britse wielrenner Simon Yates heeft in de voorlaatste etappe in de Giro d'Italia... de leiderstrui overgenomen. Naar alle waarschijnlijkheid rijdt hij morgen onbedreigd naar de eindoverwinning. Yates begon de dag met bijna anderhalve minuut achterstand op Isaac del Toro... maar op zo'n 35 kilometer voor de finish reed hij hem en nummer 2 Carapas voorbij. Zijn voorsprong bouwde hij uit tot meer dan 6 minuten bij de finish.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 Dat was een schot van Mustafa van de hoop Zijn we dan? Ja, ja, even een bruggetje open en ja, dan, dan sta je daar he, met al die pleziervaartuigen die, ja, die eigenlijk ook door willen. En dan ja, probeer je muziek te draaien en dan werkt de computer ook niet mee. Ja, ja, ja, ja, ja, alles blijft hangen. Ja, ja. Komt door de warmte waarschijnlijk? Nee, nee. Nou, dan gaan we nog een nummertje draaien. Ja, het is niet anders... Hij is dan de Johnny's en Blauw van de Sangria. En uh, wij gaan nog eventjes door, uh, zo, uh, zodat we dadelijk uh, gewoon weer met ons programma verder kunnen. En verzoekjes zijn natuurlijk ook wel altijd welkom. Die gaan we in tweede uur behandelen. Dus uh, entertainer voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frit hey, goedemiddag. Got some puppet on a string. Oh, my. Yeah. I stay here without you, darling? I would like. I want you laid. So... Long. Bij jou mijn geluk. het werd een eindeloze vlucht. Al ik die tijd wel snel voorbij, toch ben je hier nog dit bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn, heel die gedachte doet me pijn.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 De hele wereld mag het weten Ik kan je zomaar niet vergeten Omdat ik stapel op jou ben Zolang dat ik jou ken Heb ik geen gemis. Ik wil het van de daken streven Ik blijf leven met jou ding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 De hele wereld mag het weten. Jannes was dit. En, uh, ja, wij gaan door met uh, het volgende plaatje. En uh, dan gaan we zo meteen even iemand bellen. Dit is uh, Herbert. En hij het over Even Alleen. Plaatjes, vullen geen gaatjes. Leuke plaatjes wel. Leuke plaatjes wel. Op mm, die. Hoor je hier? Entertainment for You.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 de rest schuif ik beter opzij. Weg van iedereen, met een zee van vragen in mijn hoofd. Diepe sporen in het natte zand leiden mij. Ieder antwoord komt dichterbij. Van binnen leeft in mijn hart. Hier woon je ze allemaal. Maar heeft u niet gestart, tijd brengt Even alleen, ook voor mij wordt het soms eens te veel.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 Water van binnen leeft in mijn hart. Hunker naar een gloednieuwe staart. Dijk, denk raad. Dijk, brengt raad. Dijk, ja. Hier hoor je ze allemaal. Allemaal! De iets, de iets waarvoor je je radio even een stukje harder zet. Entertainment for You. Zoek al jaren naar de ware, naar de ideale man Waar ik samen heel veel jaren lieve leed mee delen kan Om momenten te beleven, want alleen is maar alleen Zoek de liefde van mijn leven, maar waar moet ik dan heen? En elke keer dan denk ik weer, het komt echt ooit wel goed Dat ik heel spontaan een keer de ware Ik zoek nu al zo lang, ik zag zelfs in alle kroegen Maar daar zat hij niet bij Zal ik ooit de liefde vinden of bestaat dat niet voor mij? En elke keer dan denk ik weer, het komt echt ooit wel goed Dat ik heel spontaan een keer de was Uh, Suzanne Veldmeijer. Uh, ja, ze is nog steeds op zoek naar die, uh, naar die ware man. Die is die nog steeds niet gevonden, waarschijnlijk. Ik weet het niet. Dan gaan we nog eens een keertje over overbellen. Zometeen gaan we eventjes bellen met Steven Bloema. Het was een doodgewone zaterdag. En ik liep door de stad. Toen zag ik ineens het meisje waar ik dromen over had. Ze was nog mooier in het air. Waarom heb ik niks gezegd, waarom heb ik niks gedaan, ben ik weggegaan. Wat als ik je nou zou krijgen, wat zou ik daarvoor moeten doen? Ik zie die jongens naar je kijken, en dan slaat de twijfel toe, maar krijg ik nog... Tot de Doe een laatste poging, misschien lukt het wel vandaag Maar plots kom ik haar tegen, en nu stel ik haar de vraag Wat als ik je nou zou krijgen, wat zou ik daarvoor moeten doen? Eén kans, één keer, alles voor een zoen. Wat als ik je nou zou krijgen, wat zou ik daarvoor moeten doen? Wat als ik je nou zou krijgen, wat zou ik daarvoor moeten doen? Marco maken was dat, en wat zou ik daarvoor moeten doen? Ja, en eh... Uh... Moi, je maken dus. Hey, um, we gaan naar uh, Frans Bouwen. En uh, een dag uit uh, duizend dromen. Lekker aan, gauw, uit, uh, uit, uh, uit, uh, uit de kist gefrommeld. Uh, Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. We entertainen het voor je tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zeg een hele goede middag nog. Ja, zo direct gaan we proberen Stefan nog te bereiken. Stefan Bloema. Ik zou je nog zo graag iets willen zeggen. Al zeggen woorden niet veel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 Zijn wij elkaar gekomen, samen zijn wij op de weg naar. Heen.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 want elke dag is steeds een nieuwe start. Dit wordt voor ons een dag uit duizend dromen. Zo, en dat was hij dan. bouwen ja. Hij is toch nog goed gekomen? Ja, ik moest eventjes rennen. En we gaan eventjes verder met uh, Wesley Braaksma. En hij het over Cry To Me. When your baby Dat is dan de cover van uh, Salomon Burke en Cry To Me. En dat gezongen door Wesley Braagsma. En dat allemaal hier bij ZFM vanaf de tolweg 10A in uh, Zandvoort. En wij gaan naar twee dames toe. En uh, zij hebben het over chico's en chica's. En dat is uh, Wendy met Marloes Oosting. En verzoekjes zijn welkom, hè. www.zfmartisten.nl I'm not afraid of Ja, deze twee dames hebben dezelfde kapper gehad waarschijnlijk. Ja, dat waren ze dan. Wendy en Marloes Hosting. En ze hadden het over Gika's en g Ja, de nieuwe single eigenlijk. En uh, ja, even kijken. Voor mij gaan we daar... Uh, gaan we ze volgende week of, of over twee weken eventjes bellen over, uh, over deze single. Dus uh, ze staan bij mij uh, in de agenda om uh, um, uh, ja, te bellen natuurlijk. Alleen dan moeten we even kijken wanneer. En... Zo ook, uh, ja, deze man zou vandaag hier zijn. Een normaal iemand zou uh, zeggen van ik uh, heb een ijsje en uh, deze man heeft een eigenaardige, uh, ja, hoor maar. Een klein beetje petisch. En voor je tot de, vier, tot de klok is per 7 uur. Mijn naam is Ritter, goedemiddag. De fiets zag liep ik achter je arm. Ik zag je even later bij een winkel binnengaan. Ik kon me niet bedwingen, dus vroeg ik je daarop. Ik moest het je vertellen en ik kreeg een rode kop. Je keek me vragend aan en ik zocht je spontaan. Ik heb aan je fiets. En ik zeg het in dit lied Je fietste snel naar huis toe en zette hem op slot Ik weet het, het is verschande en ik schaam me echt kapot Dan briefje jij je bel, waarin ik je vertel Ik heb aan je fiets gelekt. Ik heb aan je fiets gelekt. Nou, deze man heeft geen uh, staaltabletten meer nodig. Uh, Pasco Schipper. En uh, eigenlijk zou hij vandaag hier zijn. Maar helaas, hij uh, was verhinderd door een optreden. En uh, ja, dat gaat voor natuurlijk. Dit is Wesley Klein. En ik zal je één keer vergeven.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 te ver dan is ze wel boos voor heel even, en dan krijg je. Nu gaat hij echt te ver en soms dan heb ik ook wel veel Zij weet het wordt nu eenmaal bij het leven, maar. Ik...